Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Europese Unie moet een wapenembargo instellen tegen NAVO-bondgenoot Turkije. Dat vinden de regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie. Het land bemoeit zich volgens hen te veel met regionale conflicten. Zo zou Turkije bijvoorbeeld Syrische jihadstrijders naar Nagorno-Karabakh hebben gestuurd om te vechten. Ook bemoeit Turkije zich met de gewapende conflicten in Libië en de Oostelijke Middellandse Zee.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 De 28-jarige verdachte vindt zichzelf niet toerekeningsvatbaar. Hij leidt aan een geestelijke stoornis, zei hij via een videoverbinding tegen de rechtbank. Verwacht wordt dat de zaak vier weken in beslag neemt. Een man van 25 uit Utrecht is aangehouden op verdenking van fraude met coronasteunmaatregelen. Hij zou valse aanvragen hebben ingediend voor zorgbonussen en de tegemoetkomingregeling voor ondernemers. Volgens het OM probeerde hij voor 3,2 miljoen euro te verduisteren. Sharon Dijksma wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht. De gemeenteraad heeft haar voorgedragen. Dijksma wordt de opvolger van Jan van Zanen, die deze zomer naar Den Haag vertrok. Er waren uiteindelijk nog twee kandidaten die werden voorgesteld aan de gemeenteraad. De 49-jarige Dijksma kreeg de voorkeur onder meer vanwege haar brede netwerk en bestuurlijke ervaring. Sharon Dijksma is nu nog wethouder in Amsterdam.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 But you don't hit me, don't know. I'm right I Als ben moeiza que te En over jou komen. Als je elke dag nog bij mij. Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij je landen. Maar ik weet dat het is. zo kom dagen niet vergeten ik ben al lang onder de aan mij mij kom niet te... Sinceramente le recordarte Si tu no estás la soledad gana combate La luna no sale si no te vuelva a ver ik om je te vergeten Ik heb wel dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al onder de aan mij bezweken Dit maakt om niet roep als jij je niet Baby, yo no tengo apuro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 Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu soledad Ik weet dat soledad. ik er niet altijd voor je kon zijn Als je zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo zwag Ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet hoe m'n vijf van, de a van jou Voy que voy a enloquecer en het liefste bel ik hou om te zeggen dat ik het allermeest van je hou Por eso como va olvidarte, porque sinceramente Ik kom jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eenzaamheid verzekerd. De waak kom niet op als jij er niet meer bent. 106.9 Zie Way back.